6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De protestmanifestatie van de boeren in Den Haag is voorbij. Een deel van de boeren wil rond het Malieveld overnachten... maar de meesten lijken te vertrekken. Vanwege het protest ligt het verkeer en het openbaar vervoer in Den Haag vrijwel stil. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke avondspits. Tijdens de manifestatie uit de boeren hun woede over het stikstofbeleid van de regering... In de aanloop naar het protest hielden sommige boeren zich niet aan de regels of afspraken. Voor zover bekend is niemand opgepakt in Den Haag. De schade aan het Groningse provinciehuis door het boerenprotest van afgelopen maandag bedraagt bijna 13.000 euro. Bij de protesten sneuvelden onder meer twee ramen en werd de deur van het provinciehuis geforceerd door een van de boerenactieleiders. Gisteren werd de man aangehouden, inmiddels is hij weer vrij... De politie in Groningen is nog op zoek naar de bestuurder van een tractor die de hekken op de vismarkt omverreed. Het aantal huizen in het Groningse aardbevingsgebied, dat mogelijk versterkt moet worden, is opgelopen tot 26.000. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Vorig jaar ging het kabinet nog uit van 15.000 mogelijk onveilige woningen. Of de panden daadwerkelijk versterking nodig hebben, moet nog worden onderzocht. Wiebes verwacht dat steeds minder woningen versterking nodig hebben... omdat de gaskraan steeds verder wordt dichtgedraaid. De politie doorzoekt twee panden in het Overijsselse dorp Zwart Sluis... vanwege het gezin dat negen jaar in een afgesloten ruimte leefde... van een boerderij in Ruinerwold. De man die eerder deze week werd opgepakt... wordt ervan verdacht dat hij de gezinsleden tegen hun zin vasthield. Ook zou hij de gezondheid van anderen hebben benadeeld.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 In Noord-Holland staat zo'n 90 kilometer file. Het gaat wel wat beter nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knap en Muiderberg en Blarikum. Het staat nog wel 9 kilometer, maar de vertraging neemt daar snel af. Want bij Blarikum zijn alle we uh, rijstroken weer vrij na een ongeluk. Op de A9 Amstelveen den Helder tussen Akersloot en Heilo... nog wel een kwartier vertraging. Op de N200 Amsterdam halfweg, bij halfweg een half uur verdraging. En de N244 Alkmaar-Edam is in beide richtingen dicht tussen Alkmaar... En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 or one song it can only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 Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on, rushing on. I don't need no reason, don't be control. control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body it, it drops Ooh. I can't take my eyes off off it It's been so phenomenal Stress You're not faking, so move your body right down the ground Radio, Radio is... is.